Met het NOS de SP doet na de verkiezingen van 12 okt met gedoogsteun. Gedoogers kunnen roepen wat ze willen, zonder dat ze ter verantwoording kunnen worden geroepen, zijn lijstrekker Roemer in nieuwsuur. Ook CDA, PvdA, D66 en ChristenUnie zien weinig in een nieuwe gedoogconstructie. De Pvv wil het liefst regeren, maar ook wel gedoogen. En ook VVD en SGP sluiten een gedoogconstructie niet uit. De Syrische stad Aleppo zijn geen waarnemers meer van de VN. Franse persbureau AFP meldt dat de VN de 20 waarnemers afgelopen weekend heeft teruggehaald naar Damascus. Het zou te gevaarlijk zijn in Aleppo. In totaal zijn er zo'n 150 VN-waarnemers in Syrië.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 Dat was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Nieuwegein 2 km Vieden. En de A27 Breda richting Utrecht tussen knopend Everdingen en Houten 6. En dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van Hermitude, Speaking of the Devil. En daarvoor, worden met uh, In het Door bij het muziekpaviljoen, een hey! koffer dan Gary Moore. En uh, Oh Pretty Woman, altijd lekker, altijd lekker. Ja, wat hebben we genoten gisteren. Ik vond het uh, geweldig. Gouden plak en bronzen plak. Zeker weten. Prachtig. Ik heb uh, vanochtend even de radio aangezet. Het ging alleen maar over Ranomi en over Marleen Veldhuis. Ranomi Chromawee Dojo heeft uh, de gouden plak te pakken voor de 50 meter vrije slag. En uh, Marleen Veldhuis pakte het brons. En we hebben bij jou thuis gekeken. Ja, uh... En we zaten te springen voor die tv. Kom op nou, kom op. Ja, ja. ja. Oh, Marleen zit op brons. Oh. Ja, <laughs> ja het, was echt, het was echt heel erg leuk. En dat is het... Uh...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 De show moet in 2013 op de tv komen. Oh, weer zoiets. Ja, weer een talentenjacht. En dan ben je klaar met een talentenjacht Ja, ik ook. Maar dit is wel, het is wel weer vernieuwend. De beste ja. volkszanger. Ik ga je één ding vertellen, ik ga je niet kijken. Ik ook niet. <laughs> ik de Septuels voorbij. De Belastingdienst waarschuwt voor valse e-mails. waarin de belasting teruggave in het vooruitzicht wordt gesteld. Het doelwit wordt verzocht om de link met het DigiD-logo te klikken. Maar deze link komt uit op een valse internetsite waar wordt gevraagd naar DigiD-code. De, de Fiskus raadt met klem en met aan betrokken mails weg te goo gooien en niet te klikken op links in de e-mail. Klachten die uh, een DigiD-code op de valse site hebben ingevoerd... ...moet onmiddellijk hun DigiD laten opheffen. Gebeurt zoveel, hè? Ik ja. kreeg laatste mail binnen. Stond er... Um, ik, ben, ik zit bij ING, hè? Kreeg ik ja. een mail van ABN AMRO. Ja, um, er ligt iets voor je klaar. Dan moet je even inloggen op deze site... ...met jouw uh, bankrekeningnummer... ...en uh, uh, pas, uh, pas, uh, pasje code of zo, weet je wel. Ja. Terwijl ik niet eens bij ABN AMRO zit. <laughs> en dat gebeurt zoveel. Je wordt ook zoveel no. gewaagd.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 Het lijkt me heerlijk om daar te werken, waar je constant uit Mensen die klaas, klaas, klaas. Het de me heerlijk. Mensen neerzetten hoe Sula de Red ze terugscholen. Juist, ja. Grappig, he? Leuk. Ik heb het nummer proberen op te zoeken, maar ik, ik kon er niet uh, achter komen. Nee? Nee. Oh, nee, misschien... Ik kan het niet onder. Nou ja, het is in Ik kan niet bellen, ja nou. Kan je Duits dan? Jawel. Jawel. Een beetje. Eens, twaien, drie. Zo. Ja? Drie, vier, polizei. Wie van vakantie thuis komt, moet de leidingwater een munt laten doorstromen. Wanneer het drinkwater namelijk heeft stilgestaan in de leidingen, is het niet, is het niet bedorven, maar kan het wel bedorven gaan ruiken. Volgens drinkwaterbedrijf Oasis, omdat dit doordat leidingen en kranen meer metalen afgeven wanneer het water stilstaat dan wanneer het normaal doorstroomt. Ook het toilet moet even worden doorgespoeld en de douchekraan moet even open. Ja, oké. Okay. Nou, ik deed het altijd al. Ja, sowieso belangrijk hè, dat je met warm water ook... Uh, Goed uit, goed lood, nee, lood, ja, maar sorry. dit weten we. Jij bent de loodgieter, ja. Maar jij wist het niet. Wel. No. Nee, helemaal niet. Dan zit je naar te kijken, jongen. Uh, ik kan wel even kijken, want ik moet een klein oogjes. Hé, <laughs> hey, we gaan even kijken vandaag in het verleden. De historische kalender met vandaag in 2010. Weet je nog, het was in de Chili, de Atmaca woestijn... Het was een mijnongeval en uh, 33 mijnwer mijnwerkers zijn ingesloten in de mijn. Het uh, zaten daar 69 dagen. Toen werden ze uit een heel groot gat geboord, of heel groot, eigenlijk juist heel smal. En dan gingen ze een stuk verstopt met een liftje, gingen ze zo omhoog. Twee jaar geleden dus. En in 1928 ja, het is een tijd geleden. Maar ook de Olympische Spelen. Het is de eerste marathon van Amsterdam. En dat is als onderdeel voor de Olympische Spelen van Amsterdam. Ik ga even kijken naar de jarigen van vandaag. Anna Tefka is jarig. Presentatrice van Fox Kids. Ken je haar nog? Oh god. Anna Tefka. Uh, ik zag dit uh, vanochtend volgens mij. Anna Tefka. Ik ik kom me wel bekend voor, dat is ook weer. Dat is het uh, Kinderkanaal, weet je wel? Anna, oh, Anna yeah. Tevka. Ja. zoek het even op op uh, Adatefka? Nee, dat is een musical Nou ja, ik, ik, ik kan me vaak nog iets herinneren En ik vond het altijd wel, wel grappig Ik zag het staan Hey, vandaag is ook de sterfdag van Marilyn Monroe Ze is overleden in 1962 Aan een overdose slaappillen En het is vandaag de geboortedag van Marie Cervaes Ook al bekend als Marie Bij En helemaal bekend als zangeres zonder naam En doet het allemaal even mee Nou, daar hebben we wel genoeg uh, gehad hè, voor, uh, <laughs> voor dit jaar met uh, de zangeres zonder naam, Mari Cervaas. Het is vandaag de, uh, haar geboortedag, helaas al overleden, maar ja, uh, iedereen gaat een keer dood, maar we moeten vrolijk zijn. En dat is ook een beetje de boodschap van dit liedje. En wat een vrolijk liedje is het? Je kunt ze kennen van Fascination, Alphabet, en dit is hun nieuwe single, zomersliedje. Zonnige in met Vacation. op ZFM, ook te bekijken via de webcam natuurlijk, wil je Aldo en mij naast zien zitten en uh, een beetje het staan te dansen op George Michael bijvoorbeeld, dan kan je kijken via www.zfmsandvoort.nl slash cam, dus www.zfmsandvoort.nl slash cam Zet daar wel even de stream bij aan, want het muziekje doet niet helemaal maar dan heb je ongeveer dezelfde beelden Een weet je wat er in de studio hier omgaat Zometeen nemen, even wij, wat, uh, nemen wij even wat regio door, wat is gebeurd in Zandvoort en omgeving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 sleeps alone De nieuwe van de two Doors Cinema Club op ZFM. Sleep Alone. Zondag in Kenmerland.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 Het is een alternatieve, alternatieve, zeer creatieve vorm van theater. En die aansluit bij de dagjesbezoekers van Zandvoort. Een koe die door de uh, hoepel springt komt dat zien. Een mobiele brigade roept het om op, uh, op de boulevard en, is, en in het centrum. Een belangstellenden stelt zich op, uh, op voor de mondvol zandvoorstelling. Een gids neemt de groep mee de duinen in voor een schijn, schijnend muzikaal liefdesverhaal in een on onmetelijke zandvlakte. Van Afghanistan. Dat het zich in Zandvoort afspeelt is een sinecure. Zometeen meer informatie over de karavaan. die deze week in Zandvoort aanwezig was. en vandaag is het de laatste dag daarover. Zometeen daar meer informatie. ZFM Westkust, weerbericht. Vandaag wisselend bewolkt met eerst buien. in de middag ook opklaringen. maandag tot zuid zuidwestenwind. maximaal temperatuur in Zandvoort 22 graden. morgen wisselend bewolkt met enkele buien. Mate trofijkkrachter zuidwestenwind, maxima temperatuur 19 graden. Belevert het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. 45.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 En die gaat er denk ik, denk ik dichter. Giavanka komt langs onder andere. Whalen natuurlijk.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 Ik ben er zo blij mee. Ik voel nu al kriebels in mijn buik. De spanning is hoog. En ik uh, heb ik enorm veel zin in. Ik heb het over Cracker Reporter 10 september dus in Paradiso. En ik ben Zie je van Sandford met On My Way To Harlem. I found out on my way to Harlem. Uh oh.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 Microsoft stopt er volgend jaar mee omdat ze haar kaarten gaat zetten... op de vernieuwde versie van Outlook mailprogramma. programma nou, Wees niet bang, uh, je, out, je Hotmail wordt niet uh, helemaal verwijderd. Je kan hem veranderen, want Hotmail bestaat al sinds 1996... en was uh, een van de eerste wereldwijde maildiensten. Op zijn hoogtepunt had 50% van alle Nederlandse gebruikers Hotmail. Ik heb ook Hotmail. Ja, echt iedereen heeft Hotmail volgens mij. Nou, hij heeft zelfs drie. Ja, Pascal heeft zelfs drie, dat bedoel ik. <laughs> het is maar ja, het is gewoon heel erg makkelijk uh, ook...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 Het zegt me allemaal helemaal niks. Nee, <laughs> nee dat denk... snap ik. Ik kijk nooit de tv met. Nee, ah, maar als je die namen ziet, zou ik niet zeggen van wat Men, van De Partij ja. van Mensen Spirit heeft volgens mij vorige, uh, vorige keer ook meegedaan. Anti-Europa partij, hoe voorzien je het ook? Wat, wat, uh, wat, wat is een, een anti-Europa partij? Uh, Tegen-Europa, dus alleen, een, een, alleen, uh, alleen uh, dat Nederland op zichzelf is, zeg maar. Nou, dan gaat het dat gaat helemaal kunnen. Ja, echt hè? Ik vind het ook wel wel hè Nederland lokaal is denk ik hetzelfde. Partij van de Toekomst. Weet je van wie dat was? Nou. Van Johan Flemings. Echt? Ja. Die hebben toen een keer een telefoon gehad bij NTM Vuur, ook op Zierfunts Antwoord. En hij wou dan bijvoorbeeld, had hij een idee? Uh, dubbele snelwegen, weet je, dat je onder een snelweg had en daarboven ook. Net zoals in Amerika. is huh? in Amerika. Heeft Amerika dat ook, volgens mij niet. Ja, bruggen ja, brug hebben ze dat. Ze hebben twee lagen om, om elkaar bruggen. En toen gingen we een beetje met, met hem debatteren, weet je wat. Dat was echt ja. wel grappig. Hij heeft ook. Als, uh, toen hij uh, geen zetel had, heeft hij ook al zijn materiaal. Dus al zijn uh, promotiemateriaal heeft hij allemaal verbrand. Dus hij was er niet heel blij. Dus heel, heel goed voor zijn gezondheid, dat zou ik niet. Ik denk niet dat hij nog een zetel gaat krijgen, maar ja, ja nee. dat, uh, dat zien we vanzelf. En ja, dit is echt.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 Van een van gaf Noord-Brabant zorpje de Mortel, grappig zeggen. Tieven Sandsmoor met Whitney Houston.